Ik heb alleen betere ideeën over het milieu en over de derde wereld. Misschien ben jij dan ook wel te zacht. Ongetwijfeld.